Valloway Door, de nummer heette Cat Closure. The Knight liep op niks uit. Probeer het hiermee. Ik denk dat het gaat lukken, het is lekker rustig. Geef je wat koom gevoel, vind je? Lekker sigaretje erbij. Cat Closure. En dat is de volgende hit van Hike. Tenminste, ik hoop dat het beter gaat doen als de Knight, want dat was niks. Goed, ik heb zin om Harry te schoppen radio en dan doen we samen met CZ TAP en een hit uit de hitparade van een aantal weken terug. Sjomp, dwaas naar zo heet -ie. <middels> Man, zo heette die opname. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Dit is City Radio. Zo. zou ik ze zo allemaal opnoemen? Of zou ik het niet doen? Het USA for Africa. Certain call when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Someone, somewhere we'll soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we. Afrika en in de baas. Een navolging van uh, de single die dit journaal The Journalist Kingdom uitbracht voor het goede doel so let's so we'll en de Amerikaanse top deed mee en dat hoor je, de formule om een hit te scoren. Dat zal je besparen wie er allemaal mee want je kreeg de tv bewonderen. Wie weet begint, begint zit hier aan die over een tv-station. Oh, dat zou kunnen. Voorlopig we het even op dat we vanaf 7 uur s morgens tot uh, 12 uur s avonds elke dag te beluisteren zijn. En die weekend ook nog s'nachts. Ja, kunnen we nachtprogramma's maken? Een soort dishjurkjes in Eldorado. Ben je meer puin trappen? Weet je wat ik me wel eens afvraag? Al die artiesten die die plaatjes opnemen, als ze, als ze dat maken, hebben ze dan idee hoeveel dishjurkjes ze doorheen gaan praten? En wat ze gaan vertellen en hoe uit ze uit hun nek gaan kletsen. Het lijkt me afschuwelijk om met die wetenschap een plaat te gaan maken, maar goed. Het City Radio Matinee met Van der Berg, nog een minuut of 13. En als het goed is, Hans de Ruiter dan. Uh... Ja, klopt. Hier is Ellen Page en Barbara Dixon. Geschreven door Benny en Bjorn. Van Abba, weet je wel. I know him so well. Nah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 Zowel, het was een opname van Ellen Page samen met Barbara Dixon. City Radio. Het gaat goed met City Radio. Dat is leuk voor ons, maar nog veel leuker voor u. U heeft een bedrijf of product en u wilt het onder de aandacht brengen bij duizenden mensen, dan is City wellicht de uitkomst. Als alle mensen die City Radio kunnen ontvangen hun radio zouden aanzetten, dan zijn het er meer dan een half miljoen. Wordt namelijk informatie 035. 4, 22, 23. Afschrijf. City Radio plus 920, 1200 AX in Hilversum. Rob van der Berg. Zo komen ze aan je voorbij, de hits. Muziek van de nieuwe edition. Minster Telephone, man. Nog 8 minuten City Radio Matinee met Robert van der Berg. Ga je gang, dames? One more time if you can I'm pretty sure no phone will be answered by no man Stuur man Je luistert naar New Edition. Aan het uh, geproduceerd door Ray Parker Jr. en a Jump shout production. Zijn ook een fanclub. Daar kan je naar schrijven. Moet je doen via postbox 5338 en dan in New York. grote fan van de nieuwe edition. Ja, ja, het is uh, bijna vier minuten voor twee uur. Draai er nog één voor je. Daarna is het City. Uh, middag matinees dubbel op, maar dat maakt niet uit. Afgelopen. Matinees altijd smiddags, joh. Ja. Zullen we door de temperatuur van buiten komen, denk ik. Regen en zullen we dan druppels. Zo beter weer voor je bestellen. Ondertussen op de andere draaitafel muziek van Go West. We're running Meer. Het City Radio Matinee met Van der Berg. Morgen zie ik je weer natuurlijk. Doe het weer een keer voor je. En ja, dan krijgen we ze weer voor je. Ja. This has been Rob Vandenberg. Join him tomorrow when again he'll be playing the hits for you. Aan dat wachten zijn tot 1 minuut voor 2 uur. Ja, je hoort de Gomez met We're Close Your Eyes. Ja, ik ben de hele tijd op zoek naar die hittip tip jingle, maar ik dat een hittep nog vinden, maar dat, dat zoeken we wel uit. Goed, ik zie je morgen weer. Dan draaien we er weer mee. Het City Radio Matinet tussen 12 en 2 uur. En voor de rest uh, uh, succes met het luisteren naar Hans. Zo na 2 uur. En ik heb mooi weer voor je besteld voor vanmiddag, dus je kan naar het strand horen. als je dat eventueel noodzakelijk vindt. ik Ga zelf ook dus kapplaarsen mee, hingeltje en dan.. Uh, moet je mij aan het strand staan. Naar het Noordzeestrand. In de branding. Kijk hoe ik voeten kan halen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot morgen. Dag! City Radio voor Gooi. Behalve luisteren naar City kun je natuurlijk ook schrijven. Je kunt dat doen door een brief of een kaart in te sturen aan City Radio, postbus 920 1200 AX in Hilversum. Je kunt het natuurlijk ook bellen 035 422 23. Nogmaals ons adres: dat is City Radio, postbus 920 1200 AX in Hilversum. De juiste tijd op City Radio wordt nu precies. 2 uur tot morgen. Informatie, kwaliteit en muzikaliteit. Kortom, regionale radio in optima forma. Dat is City Radio. Iedere avond van 5 tot 11 en het hele weekend lang. 88 uur per week. City Radio. Jij hoort bij ons omdat wij bij jou horen.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 But you can't tell how hot till you try De, de Power Station aan uh, Some Like It Hot. Het is uh, 6 minuten over 2, Goedemiddag. Bedankt Rob van den Berg voor je programma. Ja, uh, uh, hoe heet dat programma? Uh, City Middag Martinee? City, City Radio Martinee. City Radio Martinee. De hit-tip konden we zo gauw niet vinden. Dus daarom begonnen we maar uh, met de Power Station. Tot half vier uh, moet je het met mij doen. De naam is Hans de Ruiter trouwens. En van half vier tot 5 uur René van Dijk. We beginnen met een oude van de CJ and Company en Devil's Come. Jay and Company aan de Devil's Gun. Uit uh, 76, geloof ik dat dat was. Een zomerrit. En ik ben gek op zomerrit. En ben ik gek op de zomer. En wat dan triest weer is, het buiten. Hè? Tweede baasdag. En op regen. En wat kun je nou doen op zo'n dag? Naar City luisteren. een Beetje tv kijken. Misschien nog een bioscoopje pikken, want daar is het echt weer voor. Hier zijn de Blow Monkeys en Wildflower. the bone. With the greatest of ease, you should have warned me, I'd be hanging from your hood, line. Bed. I'm happy to seize that I'm drunk on despair There's no time to seize a coerce Session, uh, dat is een uh, plaatje van een, een nieuw groepje. Ze noemen zich Animotion, Amerikaanse band. De zesmansband, nee ik vertel het verkeerd. Vijf heren en een dame zijn het. Een plaat die het zeer goed doet in Amerika. En hopelijk ook hier. Beslist de moeite waard. Kort over twee geweest. De naam is Hans ter Tot half vier, een beetje vreemde tijd. En van half vier tot vijf uur in van Dijk. En om vijf uur Pieter Ellen. En wat daarna allemaal komt, ik zou het je niet kunnen vertellen. Ja, natuurlijk wel. Ik kan het je wel vertellen. De gewone programmering zoals je die s'avonds gewend bent. Tussen 7 en 9, denk ik. Het City Radio College van 9 tot 11, Peter de Klein. En wat er van 11 tot 12 gaat gebeuren, dat weet ik nog niet. En Afrika om 1 voor half 11. Zo direct pen en papier klaar voor het spelletje. Maar je hebt daar helemaal geen pen en papier voor nodig. Dat zou je dan voor niets doen. En dat lijkt ons ook wel een goed idee. Uh, je moet namelijk alert zijn bij de telefoon, maar dat leggen we je zo nog uit. Uh, heb jij nog wat te zeggen, Jeannette? Schitterend. Prachtig. Subliem. Oh, wat een lekker gevoel. Gewoon in hamerslagen. Barstende kopijlen, die vriend!